11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Tijdens de landelijke storing van het alarmnummer 112 in juni zijn twee mensen overleden. De inspectie Veiligheid en Justitie zegt dat de twee mogelijk mede door de storing zijn overleden, maar weet dat niet zeker. De inspectie heeft wel vastgesteld dat bij een man in Amsterdam door de storing de hulp door een ambulance is vertraagd. Ook bij een tweede overlijdensgeval in Schiedam begon de assistentie door een ambulance laat. Maar de inspectie weet niet of dat door de storing kwam. De storing was veroorzaakt doordat twee glasvezelverbindingen niet werkten. Volgens de inspectie werden die verbindingen niet goed in de gaten gehouden. Inmiddels zijn procedures aangepast. In Frankrijk wordt gestaakt en gedemonstreerd tegen het economische beleid van de regering van de socialistische president Hollande. De verwachting is dat tienduizenden mensen de straat op gaan. De werkloosheid in Frankrijk is voor de 16e opeenvolgende maand gestegen. En schommelt nu rond de 10%. Onder jongeren is dat nog hoger. 25% van de jongeren zit zonder werk. Correspondent Ron Linker. De vrees bestaat dat er straks nog meer bezuinigingen aankomen. De Franse regering die heeft tien dagen geleden een begroting gepresenteerd voor volgend jaar. Met daarin al hele ingrijpende bezuinigingen. Maar het IMF heeft inmiddels becijferd dat die begroting niet ver genoeg gaat. Dat er misschien nog meer besparingen nodig zijn om uit te komen op dat afgesproken begrotingstekort van 3%. Het is lastig in te schatten hoeveel mensen vandaag het werk neerleggen. Veel bonden hebben nog niet aangegeven of ze de actie steunen. Voorlopig rijdt het openbaar vervoer in Frankrijk nog volgens schema. De gegevens van de 30.000 leden van golfclub ANWB Golf zijn eenvoudig te zien geweest. Dat kwam door gebrekkige beveiliging van de website. Het lek kwam aan het licht doordat een lid van de digitale golfclub in het webadres zijn eigen lidmaatschapsnummer verving door dat van een ander. Op die manier kon hij de zogenoemde stamkaarten van dat lid bekijken. Internetspecialist Roland Stekelenburg. Dat zijn gegevens waar ook bij staat de geboortedatum, de bankrekeningnummer, het adres, een geboorteplaats, noem maar op. 30.000 leden, dat betekent dat je met van al deze mensen bijvoorbeeld op internet gewoon uh, inkopen kunt doen per incasso, identiteitsfraude, allemaal dit soort dingen, ja, worden dan heel erg makkelijk. De nou, ANWB heeft het lek gedicht en wordt onderzocht of er gegevens zijn gedownload en of iemand misbruik heeft gemaakt van het lek. Prins Willem-Alexander heeft de Nederlandse antipiratenmissie voor de kust van Somalië bezocht. De prins was er twee dagen samen met commandant der strijdkrachten Middendorp. Willem-Alexander sprak op het schip de Rotterdam met de Nederlandse bemanningsleden en met internationale NAVO-medewerkers. Hij kreeg uitleg over de aanpak van de piraterij en de samenwerking tussen de verschillende defensieonderdelen. Het weer vanmiddag afwisselend zonne- en wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt zo'n 14 graden. Morgen vooral in het noorden veel bewolking... en vooral in het noordoosten kans op een bui. AMW Verkeersinformatie. Bij Rotterdam loopt het vast op de A13 vanuit Den Haag. Voor het Kleinpolderplein staat 2 kilometer. En het Kondor viel op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... tussen het knooppunt plein.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 Nu met 14% bijtelling en 200 pk. Pak je kans en ervaar de luxe bij de Citroën Dealer. Citroën, creatieve technologie. Ga ik golven, duiken, boogschieten, zeilen, tennissen, fitnessen, surfen? Of ga ik gewoon lekker helemaal niets doen? Dat is vakantie met Club Robinson. Boek nu en profiteer van 10% vroegboekkorting. Ga naar uw reisbureau of clubrobinson.nl.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, we kennen ze allemaal. Burgemeesters die vallen of op zijn minst in opspraak zijn. Nu weer Reewinkel, de burgemeester van Groningen. Of hij wel genoeg gedaan heeft om de rellen... in de aanpalende gemeente Haren te voorkomen. En Aleid Wolfsen van Utrecht raakt ook maar niet uit de gevarenzone. Wat moet je als burgemeester doen om te overleven? Dat hoor ik zo van bestuurskundige Arno Korsten. Hij geeft tien geboden voor burgemeesters. De servicekosten van uw flatwoning kunnen lager, vindt de Woonbond. En daar kunt u zelf van alles aan doen. We lopen een paar kostenposten met u langs. En moet de ZZP'er weer in vaste dienst worden genomen als het structureel werk betreft? Of hebben werkgevers echt een schil van flexibele krachten nodig, zoals ze zelf zeggen? Daarover debat. En voor een uitgeslapen kijk op de zaak... Surf naar de gids.fm Het is verschrikkelijk irritant. En zeker niet bevorderlijk voor een goede nachtrust. Snurken. Maar wie is nou de grootste snurken van Nederland? Olivier Tielemans. Meneer Tielemans, waarom deze verkiezing? Goedemorgen. Ja, nou, er, er rust nog steeds een gigantisch taboe op snurken. Uh, ja, s'nachts uh, is dat een uh, groot, zeer groot probleem. Overdag, tijdens feestjes en dergelijke, wordt er uh, heel erg om gelachen. En uh, ja, als je dan s'avonds naar bed gaat, dan, uh, dan is het gewoon bitter ernst. Dan vertrekt een van de twee uh, echte lieden naar, uh, naar een andere kamer... of naar de zolder of uh, de woonkamer. En uh, ja, dat is een ramp. En dus heeft u de grootste snurken van Nederland bedacht? Een soort uh, prijsvraag? Ja, precies. Ja, we zoeken gewoon die grootste snurken om dat taboe gewoon te, te, te doorbreken. En dat er, uh, ja, mensen zich kunnen aanmelden en dat er gewoon over gesproken wordt. Want dat is gewoon wel echt belangrijk. En uh, gaan er huwelijken aan kapot? Ja, zeker. Ja. Ja, we krijgen hier mensen die zeggen... Van, nou, luister meneer, als u ons nu niet kunt helpen, uh, dan is het afgelopen. Dan, uh, dan, dan moeten we uit elkaar, want wij zien zo geen oplossing. Uh, op vakantie is het helemaal een probleem. Hè, want dan kun je geen uh, tweede hotelkamer boeken of, dergelijk, of een tentje. Dan is het helemaal een, een ramp. Uh, maar uh, ja, we gaan zeker huwelijken van stuk. En die verkiezingen had u nu al voor de derde keer... namens de kliniek voor ja. versneurken en apneu in Nederland. Ja. Ja. Hoe hard gaat het eraan toe? Uh, zeer hard. Uh, ik moet voorstellen, 65 decibel is uh, burengerucht. Uh, volgens de Hinderwet. Um, en uh, ja, 85 decibel was de grootste snurker van vorig jaar. Pardon? Dus, uh, 85 decibel. Dat is mega. En dat is te vergelijking met? Uh, nou ja, 90 decibel is ongeveer een straaljager op, uh, op 1500 meter hoogte. Uh, nou, dat zit er wel wat onder, maar uh, ja, dat is, uh, dat is gigantisch. Je kunt je voorstellen, dat is echt uh, zeer, zeer luid. En wie heeft de prijs gewonnen? Uh, dat was de heer De Vries. Hij heeft hem vorig jaar gewonnen. En, uh, nou, we hebben hem al een lange tijd niet meer gehoord, dus dat zal wel goed gaan. <laughs> wat doet u er dan? Nou, wat wij hebben is een, uh, is een beugeltje. wordt op maat gemaakt. Dat doen we overigens ook al twintig jaar. Uh, en dat beugeltje wordt op maat gemaakt en dat klik je s'nachts voordat je gaat slapen op je verhemelte. En dat zorgt ervoor dat de tong s'nachts op exact dezelfde positie blijft liggen als overdag. En Op die manier blijft de keelholte vrij, zijn de trillingen verdwenen en is dus ook het snurkgeluid verdwenen. Want de trillingen, dat is het snurkgeluid. En dat heet een snurkbeugel of een, snurk, een snurkbreken Nee, sneurix zei het ze. Uh... Sneurix, is weer wat ja. anders. Ja. En waarom sneurken ja. mensen überhaupt? Door alcoholmisbruik? Uh, nou, niet misbruik. Nee, ja, alcohol kan natuurlijk. Uh, alcohol is een spierverslapper. Het uh, punt is namelijk, uh, op het moment dat je gaat slapen, verslappen al je spieren in je lichaam. Ja. Uh, de tong is ook een spier. En die verslapt ook. En die zakt in de keelholte, veroorzaakt daar dus die vernauwing en daardoor komen die trillingen vrij. Nou, alcohol is een spierverslapper, dus die laat de spieren nog wat meer verslappen dan dat ze nou, uh, normaal al doen. Uh, medicijnen hebben bijvoorbeeld datzelfde effect, bepaalde medicijnen dan. En die spieren kan je niet meer aansterken. Die kun je niet aansterken, want je ligt te slapen. En dat is ook maar goed ook, want je moet je rust krijgen s'nachts. En dat is wat veel mensen ook vergeten. Overdag leef je, en dat maak je bewust mee. Maar s'nachts leef je ook en moet je gewoon weer herstellen om de volgende dag door te kunnen gaan. Dus dat is zeer belangrijk die nacht. Om hoeveel mensen gaat het? Uh, nou, in Nederland uh, snurken zo'n 4 miljoen mensen, uh, chronisch, elke nacht. Uh, een kleine honderdduizend daarvan hebben een zeer zwaar probleem, dat is slaapapneu. Uh, en dat is een diepgaande probleem, die mensen hebben daar zelf ook een heel groot probleem mee. En dat ze dan overdag uh, zwaar vermoeid zijn, hoofdpijnklachten, migraine of zelfs hartklachten. Uh, maar dat is maar een klein aantal, maar 4 miljoen mensen hebben echt chronisch een snurkprobleem. En zijn het alleen mannen die snurken? Nee, helemaal niet. Nee, nee, we zijn dus ook uh, op zoek naar de, de grootste vrouwelijke snurker... Uh, het is ongeveer 40% vrouw dat, uh, dat snurkt. Uh, van, van alle snurkers is ongeveer 40% vrouw, zo moet ik het weten. De grootste vrouwelijke snurker heeft u nog niet gevonden? Nee, die hebben we nog niet gevonden. Uh, elk jaar uh, is, een, uh, is een man die aan de bel trekt. Maar, uh, of de vrouw eigenlijk van de man. Maar uh, ja, we zijn eigenlijk weer op zoek naar, uh, naar, een, uh, naar een vrouw. Dat zou wel heel interessant zijn. Meneer De Vries bij deze gefeliciteerd en hartelijk dank Oliver Tieleman van de Kliniek voor Snurken en Op Nederland. Dank u wel. Dank u wel. Nou, nou. Nou, de Gids.fm Dutch Design presenteert volgende week de Trek-in. Dat is een trekkershut ontworpen door studenten van de TU Eindhoven. En hij is helemaal gebouwd van sloopmateriaal. Sloper Arie van Liemt levert de benodigde spullen en bouwt de hut. Anke Verhagen en Dirk Franke mochten al een weekendje kamperen in die trendy trekkershut. Het is een beetje enge, een enge trap. Oh, inderdaad, de treden zijn heel ver uit elkaar. De trap is een beetje moeilijk. Nou, dat is de de eerste. Kijk uit waar je voeten neer is. Hè? En dan komen we binnen. Nou, heel graag een kleine rondleiding, alstublieft. <laughs> um, het is een zespersoonshut. hut. Um, daar kunnen twee mensen slapen. Daaronder slapen twee mensen. En daar kun je een bed van maken. Daar kunnen ook twee mensen slapen. We gaan het even beschrijven. Want ja, als u zegt, daar uh, slapen we. Het is allemaal van hout gemaakt. Beneden een soort stapelbed. Maar dan een tweepersoonsstapelbed met een yes. trapje eraan. Ja. En uh, een mooie, mooie bank uh, waar, waar je ook een hele diepe achterkant ja, nog hebt. Klopt. Een keukentje klopt. inderdaad van... Allemaal gebruikt, gebruikt hout. Veel ge, gebruikte materialen zijn het allemaal. Zouden Koelkastje zien, want... erbij. Koelkastje erbij. Ja, eigenlijk wel uh, de laadjes. Kastjes. Nou, het is allemaal uh, prima. Het is, uh, het is ja, een compleet huis. Terwijl een trekkershut eigenlijk... Een ja, wat is dat? Een houten tent eigenlijk ja. is het. Ja. Meer. En hier kijk een bedsteeachtig uh, slaapvertrekken. Hieronder. En dan komt nog het uh, ultieme comfort oh. van... Een douche. Een douche. En een wastafeltje, spiegeltje. Dit mag de naam hut niet meer hebben natuurlijk, hè? Voor een blokhut is het heel luxe, ja. ja. En wat ook heel mooi is, het is eigenlijk een soort trekhut. Je kijkt uh, dwars door het ding Klok. heen, prachtige je grote glazen wandel. de natuur. In een blokhut heb je kleinere raampjes, een deur aan de voorkant. Uh, waarbij je, hier zit je in de natuur eigenlijk. Wat je met een tent eigenlijk ook hebt. Zijn jullie uh, doorgewinterde kampeerders en ook trekhutbezoekers? Trekhut hebben we niet zo heel veel ervaring mee, maar kamperen wel. Ja, dat ja. Dat Eigenlijk de traditionele uh, trekkershut. Dat is niet meer dan wat je zegt, gewoon een bed erin en, uh, en klaar. Dan is dit ja. natuurlijk wel helemaal uh, luxe, hè? Ja, ja, zeker. En heel apart ontwerp. Gebruikte materialen, uh, dus gerecycled spul veel. En uh, ja, dat is ook wat voor te zeggen. En ja, uh, het ontwerp is gewoon, dit zie je nergens. Laten we nog heel even naar buiten lopen, want als je er aan de buitenkant tegenaan kijkt... Het heeft helemaal niks weg van een hut. Hè? Ja, als je, als je hier, hier staat, vanuit deze hoek gezien, zou je denken aan een luxe bungalow. Met dat glas, die deur, die veranda, da da daar kun je droog zitten. Dat is, uh... En nog een heel leuk detail. Een schuurtje. Nou ja, een schuurtje. Een schuurtje? Een of iets meer. Kijk, het is geweldig allemaal. Je zou er bijna in ja, kunnen wonen. Hier, nou, liever niet. Maar... <lacht> het is echt over nagedacht. De dingen die... Uh... Die vervangen moeten worden. Die zijn we aan het ontleden. Dus uh, mee bezig om, uh, om opnieuw uh, uh, klaar te krijgen en, uh, en te presenteren in de nieuwe trekken. Ik kijk met Arie van Liend, eigenaar van een sloopbedrijf, naar de, de, de hut die ik net nog helemaal in zijn geheel zag staan. Uh, ja, er zijn wat opmerkingen gemaakt natuurlijk van de mensen. Ja, dat klopt. En terecht. We hebben dus heel eerlijk uh, hebben de hut dus, uh, uit laten testen door uh, een aantal uh, uh, liefhebbers die op, uh, op campings uh, bivakkeren. En die opmerkingen die zijn we toch hier weer eventjes aan het bijschaven. Dat die straks bij de opening van de Dutch Design Week helemaal bijstaat zoals het moet zijn. Ja, het moet een diamantje zijn. Hè? Het moet een diamantje worden. En dan gaat het ook worden. En dat diamantje is dus gemaakt door de ontwerpers van de universiteit en een sloopbedrijf. Ja, dat zou je dus niet verwachten in eerste instantie. Want ja, een sloop is dingen afbreken en dit is iets maken. Ja, we hebben het sloopbedrijf. dus is een omgekeerde versie van opbouwen. Er komen heel veel materialen uit vrij. Dus alle balkhout, alle planken, alles wat terugkomt uit die projecten, die verzagen wij tot nieuwe planken. En, en, en ja, daar we, zijn we dit gebouw weer aan het, mee aan het opbouwen. Dat gebeurt hier in een grote werkplaats waar het vol staat met uh, allerlei houtbewerkingsapparatuur. Er wordt gezaagd, er wordt getimmerd. Al wat je hier ziet, dat komt allemaal uit sloopprojecten. Maar uh, het is niet alleen het hout wat, wat gerecycled is. Alles is uh, gerecycled. Zelfs het sanitair, hoe kan dat? Um, bij deze hut is inderdaad alles gerecycled en het sanitair, ja, dat hebben wij ex expres gedaan, want het is, het is natuurlijk heel net sanitair. En Je moet je voorstellen, als je naar een hotel gaat, en gaat op een hotelkamer zitten, dan gaan ze ook niet continu de pot verwisselen omdat jij erop komt zitten. He? Dat is toch iets van, die moet hygiënisch goed schoongemaakt worden. Nou, dat is hier gebeurd en laten we duidelijk... ja, Dat komt ook gewoon uit sloophuizen? Uh... Dit komt uit, uit, uit uh, sloopwoningen. Ja, inderdaad, maar dan moet het wel hoogwaardig, netjes en goed zijn, anders doen we die natuurlijk niet. Het moet niet zo zijn dat je een toilet De remspoor er nog in, nee, nee, dat, we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Hè. dat gaan we niet doen. Dat is niet lekker. Nou is het allemaal gerecycled materiaal. Ja, ik heb even andere trekkershutten bekeken die zo in Nederland staan. Ja, dat zijn een beetje ja, veredelde fietsenstallingen, tuinhuisjes met twee stapelbedden erin. Dit is een prachtig ding, maar wat gaat het uiteindelijk kosten? Nou, kijk, de, de, de trek in kan eigenlijk gestaffeld worden. Wat betekent dat? Stel dat een ondernemer zegt, nou ik wil 10 trek ins. Maar een we camping, hebben net ja? Een, uh, campings. En uh, we hebben een, een, een, een doucheruimte, net een nieuwe douchruimte. Die zou kunnen zeggen van, nou wij hebben de douches niet nodig, maar, uh, want die kunnen we in een nieuwe gedeelte... Dan wordt je weer goedkoper, maar, een beetje, weer, maar goedkoper. een beetje design trekkershut, wat zou die dan kosten? Die gaat vanaf uh, 29 tot zeg maar 35.000 euro. Ik kijk, het eerst eens van, hier staat die, die prachtige trek in. En, uh, daar vind ik alleen al een prachtig resultaat. En het succes komt er wel achteraan, denk ik. Heeft u zelf al ingeslapen? Ik heb, ik heb de tijd nog niet gehad om er zelf in te slapen. Maar wel zin in. Heel veel zin. Ja, er zit ja, er zin ook zin. verwarming ja. in die hut. Dus uh, de sloper Arie van Liem, die kan er ondanks de koudere nachten die eraan gaan komen een keertje in gaan kamperen. Vanaf 20 oktober is die trend, die trekkers, te zien tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Daar zijn ze weer, de dames van Zazie. Dames van Zazie, en dan zie ik ze door onbestemde landschappen heen rijden in een snoek. Zo'n oude Citroën, weet u wel. En ze spelen bas, gitaar en accordeon. En ze hebben nog veel begeleiding erachteraan ook. En ze hebben een knopje, kennelijk. En dan, uh, dan draaien ze eraan. En dan gaat die aan, dat doe ik ook nu. Dit is het huis van de burgemeester. Ze had een hek laten zetten op grond van de buren. en kreeg daar ruzie over. Volgens het rapport misbruikte ze vervolgens haar positie als burgemeester. door ambtenaren onder druk te zetten haar kant in het conflict te kiezen. Sorry. Maar dat was lang niet het enige. Zo verboden burgemeester haar ambtenaren ook zaken te doen met een aannemer met wie ze privé in de clinch lag. Ze bemoeide zich met een afgewezen subsidieaanvraag van haar man en huurde tegen exorbitant hoge kosten het taxibedrijf van haar zoon in. Dit fragment gaat over de ex-burgemeester Wilma Verver van Schiedam, die in mei vorig jaar opstapte na aanhoudende kritiek. Nederland telt bijna 400 burgemeesters en de afgelopen 10 jaar zijn er zo'n 80 gesneuveld. Volgens hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Maastricht, Arno Korsten... is de functie van burgemeester er de afgelopen jaren niet makkelijker op geworden. Hij geeft er een boek over, Onder Burgemeesters. Dat komt morgen uit en hij is nu hier. Goedemorgen, meneer Korsten. Goedemorgen. In dit boek staan onder meer de tien geboden waar een goede burgemeester zich aan dient te houden. Wat is volgens u het belangrijkste gebod? Het belangrijkste gebod, gebod zou ik zelfreflectie willen noemen. Dat is een beetje je bezinnen af en toe op hoe men je ziet. Wat je aan stomiteiten of slimme dingen doet. En... Uh hoe je dat duidt en of je dat misschien toch niet moet corrigeren. Uh, voetbaltrainers moeten dat ook doen, huisartsen misschien ook... en uh, burgemeesters ook, en daar ontbreekt het wel eens aan. Het is moeilijk hè, om in de spiegel te gaan, tegen de spiegel aan te gaan staan... en te kijken naar jezelf. Uh, zeker, er is ook een zeker onvermogen bij tal van mensen... Om, uh, om zich een beetje aan te passen, want ze zijn geworden die ze geworden zijn. Dat is duidelijk. Uh, maar toch is het soms nodig... En, uh, ja, van die tachtig uh, gevallen van burgemeesters die u noemt... die gesneuveld zijn, heb ik uh, een keer vastgesteld. We hebben een aantal, een aantal ervan opgezocht. Dat toch de helft zichzelf al had kunnen redden... als ze tegenspraak hadden georganiseerd... en uh, een beetje naar hun gedrag hadden, hadden gekeken. Gewoon, ze hadden ze niet hoeven te vallen. Ja, ja zeker. Ja, die In ene een omgeving, en dat is er te weinig. Dat is er te weinig en sommige mensen zijn er ook bevreesd... omdat ze een beetje een hiërarchische relatie met die burgemeester staan... en die gemeentesecretaris. Dus je kunt er ook last van hebben als je de waarheid spreekt... Hè, dat je nog een keer bij uh, gegrepen wordt. Maar ja, die ene burgemeester die alsmaar gaat lunchen met die mooie blonde dame... kan de tip uh, misschien toch gebruiken, let er eens even op... Daar gaat het gebabbel over komen. Dit zijn nog kleine gevallen natuurlijk. Welke maar het burgemeester kansen... is dat? En welke dame? <laughs> de burgemeester is inmiddels al weg. <laughs> en misschien met pensioen. Dus. We hoorden net dat de burgemeester Wilma Verven van Schiedam haar machtspositie misbruikte. om onder meer haar man en zoon te bevoordelen. Gebeurt dat vaker? Uh, het komt voor. Maar ik moet u zeggen, als je kijkt naar de gevallen burgemeesters. dat er weinig zijn die daarop sneuvelen. Waar dus, uh, gaat het meestal, het gaat meestal hè, Dus het, het is ook subtiele, uh, subtiele zaken zijn dat. Wanneer bij nou aan het bevoordelen en wanneer niet. We deden dat misschien in 1950, 1960 nog wel. Maar geleidelijk aan is dat, gaat dat ook niet meer. Want er zijn veel mensen die meekijken. Waar ze op vallen? Uh, nou, het is uiteenlopende uit zaken. Dat kan, uh, dat kan gaan om een uh, lipstick uh, tube die in je, je tasje valt. En uh, ja, God, is dat per ongeluk of heb je dat meegenomen? Heb je een deficientie, zal ik maar zeggen. <laughs> het kan gaan, het, meestal gaat het niet om grote dossiers, want daar weet de raad al alles van. Dat is al zes keer naar de raad gestuurd, dus die hebben er allemaal boter op hun hoofd. Het, het, uh, soms is het een, een gezochte zaak om de burgemeester te, de, te slaan. Minderheidsstandpunten bijvoorbeeld, daar houdt de raad niet van. Als je... Eens, als burgemeester minderheidsstandpunten regelmatig inneemt bij het college. Hè? Want ja, je moet ook de boel bij elkaar houden als burgemeester. En, uh, als je, je moet onafhankelijk die raad staan natuurlijk. Je moet al afhankelijk zijn, toch? Ja, uh, het kan, meestal is het de mengelmoes. Uh, we, kunnen, we kunnen wel zo'n paar dingen noemen. Uh, burgemeester Vreeman uh, van Tilburg informeerde de raad niet... dat, dat uh, tijdig uh, over, over uh, financiële overschrijdingen. ja, dat is vragen aan moeilijkheden natuurlijk... Uh, een burgemeester van Utrecht, ik wil nog niet allemaal concreet noemen... ik ben nee. de rechter natuurlijk niet, dus ik wil ook een beetje voorzichtigheid aan de dag leggen. Maar als je, als je te maken hebt met een homostel en wat alles met gepest worden... je treedt niet op, dan kan je moeilijkheden krijgen. Dan bouwt het zich op. De meeste burgemeesters die vallen, vallen niet over één zaak... Hè, maar over een aantal kwesties. En no Het is nooit een donderslag bij heldere hemel. Meestal voor onszelf nog enigszins, maar voor de omgeving niet. Dus het is een cumulatie van, van, van, van zaken in de interactieve sfeer, gebrekkige communicatie, niet opgetreden waar dat moet. En meestal niet een echt uh, groot uh, uh, dossier op een, op een voetbalstadion bouwen, uh, uh, val je meestal niet. U sprak over de burgemeester van Utrecht. Waarom bent u teruggekomen van vakantie, meneer Maar Heel bazaal op de vraag hoe het met de mensen gaat. Zo simpel ligt het eigenlijk. Is het niet een beetje te laat? Dat wordt vaak gezegd.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 Maar het is toch goed om zelf even aan de mensen te vragen, hoe gaat het met je? Ja, dan zou je kunnen zeggen, u, u had of direct kunnen komen of helemaal niet, als het toch allemaal goed loopt, toch? Nee, maar het duurt weer langer dan gepland. Uh, aanvankelijk zag het eruit, naar uit dat ze we misschien wel sneller terug zouden kunnen komen. Nou, nu gaat het toch weer langer duren, dus het is heel goed om jezelf even te laten informeren. Hij is uh, eerder teruggekomen van vakantie om zichzelf even te laten informeren over de asbestproblemen in flats in de Utrechtse wijk kanalen eiland Dus hij laat zijn gezicht zien. Hij laat zijn gezicht zien. De vraag was even of dat tijdig was natuurlijk. Uh, niet, tijdig kwestie, niet tijdig genoeg? volgens velen. Het is altijd een kwestie van inschatting natuurlijk. Wolfson is een hele aardige, imabele man... maar ook een beetje stijle jurist. Uh, ja, je moet, hij, als Kamerlid zou je zeggen... heeft hij wel inschattingen kunnen maken van hoe, hoe gereageerd wordt. Uh, misschien die gevoeligheden hier en daar toch wat onderschat heeft. Kijk... Uh, Krantenredactie moet je niet tot de orde roepen vanwege een bericht. Dat zijn toch dingen die... Dat heeft hij niet... gedaan, onder andere. Ja, ja het is niet, niet echt handig. En uh, ja, wij heeft hij nou net de normen overschreden? Dus rond dat rond, rond huis wat hij, wat hij wilde hebben... of dat optrekje in Utrecht... Uh, is het ook niet echt normoverschrijdend geweest. Maar al met al werkt het wel negatief in op de beeldvorming. Het telt op. Het telt op en... Bij elke volgende kwestie moet u er snel bij zijn nu, want anders wordt hij niet herbenoemd. U spreekt over stijve man in dit geval, maar ja, moet je joviaal zijn dan als burgemeester? Uh, je moet, uh, ik, ik zal u een punt noemen, uh, wat ik in dat boek ook wel gezegd heb. Je moet om kunnen gaan met wisselende emoties. Je zit dan bij een 60-jarige paar wat, wat, wat getrouwd is en wat in een feeststemming zit. Dan moet je naar een herdenking. Daarna moet je naar een, een vergadering waar, waar echt besluiten genomen moeten worden... en knopen moeten doorgehakt worden. En daarna is er misschien een klagende, klagende wijk die zegt... ja, het asbestprobleem, wie, wie doet er wat aan? En je moet dus... Je moet dus zelf een beetje in balans zijn en daarmee met die omstandigheden kunnen omgaan. We noemen dat situationeel gevoel en, uh, en ook de goede toon kunnen vinden. Denk maar eens even aan, uh, aan eenhoorn in Alphen de Rijn die dat aardig lukte. U bent de, de, de burgervader. Hoe, ja. hoe doet u dat? Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Nou, wij hebben vanaf het begin gezegd dat we zo open mogelijk wilden zijn, zo snel mogelijk met de informatie. We hebben natuurlijk een aantal incidenten in Nederland meegemaakt waar uh, de overheid in zijn informatievoorziening achterloopt uh, ten aanzien van Twitter, ten aanzien van wat er allemaal aan sociale media uh, berichtgeving is. En we hebben vanaf het begin gezegd laten we zo open mogelijk en zo duidelijk mogelijk zijn. Ik was enorm te gast bij Pauw en Witteman, dat is de burgemeester die hem net noemde in uh, Afland... Rijn, kreeg veel lof voor zijn optreden naar de schietpartij door Tristan van der Vlies. En dat kreeg hij omdat hij menselijk was? Dat kreeg hij omdat hij uh, er bovenop zat, de kwestie. Uh, zijn gezicht liet zien, niet wegdook, uh, ook de goede toon kon vinden. Ik heb hem zelf wel geïnterviewd voor dat boek. Hij zegt ook, ik heb natuurlijk ook wel een beetje geluk gehad. Je doet het ook een beetje op de improvisatie, op gevoel uh, en de ervaring die je meeneemt... Uh, uh, maar goed, uh, achteraf weet je dat vooral natuurlijk. Er zijn, er zijn subtiliteiten waarbij je uh, zomaar kunt uitglijen. Uh, ik meen dat het in Alphen was dat op een gegeven moment aan de orde was van... ja, het, het Koninklijk Huis wilde zich ook nog wel laten zien. Ja, er was een herdenking geweest. Ja, ja dat was doe meteen je dan? de dag erna houden. Ja, dan, dan, dan organiseer je nog een herdenking. Dat heeft hij gedaan. En dat heeft hij gedaan. Dus dat is dan weer verstandig. Je moet er niet zo zwaar over gaan bakkeleien. En je moet ook af en toe een, een deskundige raadplegen of in het team voegen. En, en je afvragen of je met de voorlichtingsmensen die in de organisatie zitten, nou juist in de crisissituatie, de goede te pakken hebt. Jan Mans in, in uh, Enschede, Enschede die, die zei ja, ik met alle respect voor mijn mensen op de communicatieafdeling. Het gaat nu even niet over folders, dus ik heb een nieuwe... Persoon nodig, die ik ken en vertrouw en die mij kent, om even dit die, die, die, die moeilijke proces in te gaan. Dus het is, het, is manage, het is management van het onverwachte, heb ik wel gezegd. Bestuur in deze tijd is management van het onverwachte, want bij de crisis komt het er echt op aan wat je aan bagage in je rugzakje hebt. Het is dus steeds meer een improvisatietalent. Uh, ja, nou, veiligheids... de, de veiligheidsproblematiek neemt toe. Er komen ook meer uh, taken en bevoegdheden op dat vlak. En je krijgt verrassende dingen, van, van dierenwelzijn, voedselveiligheid... tot Facebookfeestjes, tot, tot schietpartijen. En uh, de burgemeester zit, heeft daar dus veel meer mee te doen. En de verrassende ontdekking, als je Abu Talib spreekt... of Cohen of anderen, is toch dat ze dat eigenlijk oorspronkelijk niet gedacht hadden... dat dat juist zoveel aandacht vraagt. En wat kunnen dan toekomstige burgemeesters leren van uw boek? Nou, het boek gaat over de ongeschreven regels van het burgemeesterschap. Uh, het, het gekke is dat, ze, dat, ze, dat de, hoe, je, hoe, je, hoe je functioneert, hoe je het goed doet. Het staat vaak niet op papier. Dus je doet ervaringsregels op en je moet, je moet die delen met anderen. Het daarover hebben. Misschien is af en toe een coach uh, raadplegen. Veel maar dat oefenen. Even, even, ook wel oefenen, maar er, er wel rekening mee houden... dat een kwestie haren dan ineens een unieke kwestie is. En dat je dan maar moet kijken... Uh, hoe, je, hoe, je, hoe je erin zit... Uh, voor sommige banen moet je misschien ook gewoon niet, niet solliciteren. Misschien moet, je, moet niet iedereen burgemeester van Amsterdam willen worden. Je moet je dus ook weer eens even vragen, afvragen... wie ben ik zelf? Hoe zit ik psychologisch ja. in mekaar? Kan ik, kan, ik, kan ik me laten zien? Dus het is, je, ik heb wel eens gezegd, het ambt psychologiseert. Je, je, kunt, je, je, je kunt niet... Je komt niet weg meer ik denk, met, met het punt, ik, ik denk nog eens een keer een dag na. Hè? Je moet er gelijk staan, de nieuwe media marcheren op. Uh, is Er een vliegtuig uh, neergestoord, dus zijn ze er snel bij. En Er valt dus niet te draaien, uh, niet te liegen. Niet, uh, je, moet, je moet eigenlijk goed in elkaar zitten, psychologisch. Daar kun je ook saai mens van worden, hoor. Maar Zou je graag burgemeester willen zijn, meneer Koster? Ik heb dat wel als mens gehad, ja. Maar uh, mijn echtgenote zegt steeds vaker, uh, misschien in deze fase niet meer. Maar dat heeft met leeftijd te maken. Maar ook met het feit dat de beroep kwetsbaarder wordt. Het wordt moeilijker. echt echtgenoot te... is eigenlijk de spiegel waarin u kijkt. Ik, zij, zij is ook wel een spiegel voor mij. Ja. Onder meer zij. Verstandig hè, van haar. Ja, heel verstandig. <laughs> ook leraar bestuurskunde Arno Korsten. Hartelijk dank. Zometeen nog veel ZZP'ers hadden vroeger een vaste baan in de bouw, de zorg of waar dan ook. En nu duiken ze vaak onder het minimum. Moeten ze nu weer een vaste dienst worden genomen als het toch vast werk betreft? Daarover debat. Na het nieuws met Dorot Megens. Dorot. Radio 1, het NOS-journaal. De ziektekostenpremie is de afgelopen zeven jaar ongeveer drie keer zo duur geworden. Blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Independer. Die heeft onderzoek gedaan naar de kostenstijging sinds 2005. Mensen die toen nog bij de goedkoopste verzekeraars zaten via het ziekenfondssysteem zijn nu zelfs vijf keer duurder uit. De fraude door oud-professor Poldermans van het Erasmus MC is omvangrijker dan eerder gedacht. Uit onderzoek van een speciale commissie blijkt dat de internist die vorig jaar werd ontslagen veel meer studies heeft vervalst. Volgens de commissie raken de patiëntgegevens in die studies kant nog wel. Poldermans noemt de aantijgingen aantoonbaar, onjuist, suggestief en onnodig beschadigend.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 Met Felix Burders. Tot 12 uur nog de servicekosten van flatwoningen zijn veel te hoog. En u hoort de webwereld van natuurkundige en nerd van het jaar, Diederik Jekel. Een lekkere titel van de smid: Girlfriend in Coma. to De Britse popmuziek uit 1987 kwam dit nummer Girlfriend in een coma. Je woont in een flat en betaalt bovenop de kale huur servicekosten... voor bijvoorbeeld het onderhoud van het trappenhuis en de collectieve verwarmingsketel. En nu blijkt volgens de woonbond dat die servicekosten fors omlaag kunnen... als de besparende maatregelen worden genomen. Huurdersorganisaties met vragen die kunnen deze week de hulp inroepen... van de zogeheten servicekostenbus. Die bestaat echt en die staat vanochtend in Wanneperveen. Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij. Robert-Jan, goedemorgen. Welke prangende vragen worden er daar gesteld? Ja, Goedemorgen, Felix. Het gaat om een hele belangrijke vraag hier. Kunnen die servicekosten omlaag? Ik ben hier in Wanneperveen. Een heel knusklein plaatsje vlakbij Giethoorn... te midden van de weilanden en de, de knotwilgen en de weerribben... En een eh, appartementencomplex, de Pierelaar heet het. Ja. Zo'n 10 jaar oud, 32 woningen, 2 verdiepingen. Tamelijk nieuw, niet waar? 12 we, jaar oud, ja. Dat zegt de heer De Heij van huurdersvereniging eh, met een hele mooie naam: zwarte Waterwieden. De Zwarte Waterwieden. En we staan hier te kijken, hier in een verwarmingsruimte, naar allerlei witte ja. ketels. En de vraag is van. De is... Worden hier die hoge servicekosten van 228 euro per maand, begrijp ik, Ja, de ja, servicekosten zijn 228 per maand. En de, de bewoners vinden toch eigenlijk dat die servicekosten... eigenlijk wel een beetje naar beneden zouden moeten kunnen als het goed bekeken wordt. En men is een, een beetje bang dat in de gezamenlijke ruimtes... dat daar heel veel uh, warmteverlies geleden wordt. Ja. En dat dat te veel druk legt op het, op het, op het e eindbedrag... eigenlijk voor het verbruik van elektriciteit en gas. De bus van de Woonbond is gearriveerd... Ja, goeiedag. De heer Persoon van de Woonbond. Ja. Zal ik net al kijken naar een ketel? Ja, we staan hier nu in het ketelhuis. Er hangen er meerdere. En bij energieverbruik heb je eigenlijk meerdere kanten. Het isolatiegedeelte en het opwekkingsgedeelte van energie. Ja. En wat ik hier zie is dat de... Uh, ketels zijn redelijk nieuw. Ze hebben ja. een uh, goed uh, rendement. Wet, wit keteltje zie ik, met wat buizen ja. eronder. Ja. Nou, de buizen zijn geïsoleerd, dus op ja. zich uh, is mijn eerste reactie van dit ketelhuis dat het, uh, dat het wel goed is. Dus Dit is gaan... uh, oké. Okay. Ja. Hier zit het probleem ja. dus niet. 200, 228 euro per maand, is dat veel? Dat is wel veel, ja. ja. Zeker weten. En we gaan zeker kijken hoe we dat kunnen verlagen. Wat zit er eigenlijk allemaal bij? Wat zit erin in, in die 228 euro? Onder andere stookkosten, maar ook tuinonderhoud, het, het, het, het zemen van de ramen, de huismeester. En al dat soort zaken zit daar natuurlijk ook bij in. Mevrouw van der Linnen wil ook wat zeggen. De alarmering. De alarmering zit erin. Zit ja. in. Ja. Nou, we gaan weer even naar beneden, begrijp ik. Want de gemeenschappelijke ruimte of zo? Ja, we gaan naar de gemeenschappelijke ruimte in de tussentijd hier personen kijken naar de ja, lichten hier ja. aan het plafond? Nou, wat, wat hier sowieso opvalt is dat uh, wat we niet vaak zien... is dat er zo'n enorm grote gemeenschappelijke ruimte is mm -hmm. op het aantal woningen. Uh, normaal bij galerijflets heb je dat al helemaal niet. Mm -hmm. uh, en hier is het gewoon heel erg groot. Dus we moeten kijken hoe dat zich verhoudt tot de woningoppervlaktes. Uh, Hmm. En wat zou er dan aan gedaan kunnen worden? Nou, eventueel kan deze ruimte lager gestookt worden. Ja. Dus uh, dat moeten we daar ook met de bewoners bespreken. Ja. Op, op welke temperatuur dit gehouden wordt. Dus eventueel kan hier een gaatje lager gestookt worden, misschien. Wellicht in uh, ja. wat meer isolatie. Maar ja. blijven die lampen dag en nacht branden eigenlijk? Dat zal ik me afvragen. Mevrouw van der Lindenvraag. Ja, er brandt hier onnoemelijk veel licht. Als ja. schijnen de zeven zonen aan de lucht, dan blijft nog dat licht branden. Ja. Maar u heeft zelf een contract getekend tuurlijk, voor die servicekosten? Uh, ja, inderdaad. Maar het loopt wel elk jaar op en we krijgen nooit te horen waarom. Maar spreekt u elkaar ook aan als bewoners? Ja, want energie en water zitten bij, dat verbruikt u zelf. Ja, ook Zegt wel. u niet tegen elkaar van hé hey, jongens, het nou, loopt wel een beetje de spuigaten uit? Uh, dat doen wij ook wel en ook wel bij Wetland Wonenprop. Ja, zeker. Ja, maar elkaar bedoel ik. Ook wel. Ja, en ja, en helpt dat? Ik dacht van wel, ja. Want toch blijven ze hoog, hè? Ja, inderdaad. Ja, ze blijven ja. hoog. Ja, ja, ze dat, blijven is er punt, dat is toch ook meneer, een punt, meneer Persoon? Dat ja. mensen elkaar kunnen aanspreken? Ja, zeker weten. Het is altijd uh, meerdere aspecten. Dus naast het, de constructie van de woning gaat het ook gewoon om gedrag. En met gedrag kun je een hoop besparen. Maar die mogelijkheden moeten wel geleverd worden. Oké. Okay. Vindt het op grote schaal plaats? Denkt u dat er te veel betaald wordt voor de servicekosten? Ik denk het in wel. In Nederland? Ik denk het wel. Is er meer over te zeggen? Um, daar is een onderzoek door geweest. En daar weet ik niet helemaal het fijne van. Misschien dat Suzanne... Je hoort, Felix is een heel gezelschap hier in de Perelaren in Wanneperveen. <laughs> het is inderdaad lekker druk. Er is een klein onderzoekje door ons gedaan... onder de huurdersorganisaties over he, of besparing mogelijk is... Ja. Wij zien natuurlijk zelf dat verhuurders nauwelijks een uh, incentive of een prikkel hebben om, uh, om er iets aan te doen. Omdat ze gewoon alles kunnen doorbreken aan de bewoners. Maar ja, als je goed, uh, goed inkoopt, goed let op uh, de zaken als capaciteitstarief of andere zaken uh, ja. rondom uh, energiebelasting bijvoorbeeld. Ja. Dan is het best het nodig te besparen naast ja. natuurlijk energiebesparende maatregelen. Want dat, dat is natuurlijk op heel veel plekken ja. gewoon heel erg nodig. En uiteindelijk kom je terecht bij de, de verhuurder. Je komt altijd, doel... uh, altijd terecht bij de verhuurder, ja. Die, die, die dag... moet er... Hard mee bezig Daar gaat gaan. u vandaag ook nog naartoe. Maar, Daar gaan we inderdaad nog naartoe, ja. Wordt dat geen moeilijke zaak? Uh, nou, we, hebben, we moeten natuurlijk eerst nog de afrekeningen en dergelijke bekijken. Die ja. zijn vandaag gebracht, of gisteren. Dus we, hebben, we moeten het eerst in kaart brengen. En uh, misschien zijn ze gewoon heel goed bezig. Maar... Zijn ze goed bezig, meneer De Heij? Ik denk het wel. Ik denk okay. het wel. Ik hoop dat er vandaag iets uitkomt... en dat we in ieder geval uh, tot lagere servicekosten uh, komen... en dat dat overgenomen wordt door de, door de verhuurder. Ik hoor al een telefoon, Felix. Hoort het? Ja? Zullen dat de verhuurder zijn? Veel succes vandaag met de Service Woonbond-bus. Hartelijk dank voor uw komst. Geen dank. Robert-Jan Boyer is er altijd bij als er wat te beleven valt. En die telefoon die moet worden opgenomen, Robert-Jan. Doe het allemaal zelf. Die servicekostenbus van de Woonbond staat dus in Wanneperveen vandaag. En dat ligt, zoals de mensen daar al weten, in Overijssel. Terug van weg geweest Simone Wijmans met de rubriek Tijdgeest. Vandaag de webwereld van een van Slans bekendste nurse, nerds. Deze natuurkundige, en wetenschapsjournalist... die schrijft regelmatig aan en de wereld door... om te vertellen over nieuwe ontwikkelingen in zijn vak. Tijdgeest, de webwereld van... Diederik Jekel, um, met 2100 volgers. Ik ben gemiddeld zo'n, uh, ja, toch zeker wel zo'n negen uur per dag online... En uh, ruim 2000 volgers op Twitter. Nou zag ik dat je een kleine sociale mediacampagne bent begonnen... omdat je genomineerd bent als uh, Nerd van het Jaar. Het is een uh, verkiezing van het tijdschrift Quest. Uh, waarom verdien jij die titel, Nerd van het Jaar, vind je zelf? Oeh, dat is altijd moeilijk om van jezelf te zeggen. Nou ja, um, ik, ik weet niet of ik de allergrootste nerd ben. Alleen ik weet wel dat ik um, heel veel altijd met wetenschap bezig ben. De Godganse Dag, ik hou daar niet over op. Um, ik vind het heerlijk om met wiskunde bezig te zijn. Uh, het uitleggen van, van uh, wetenschap. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat het woord nerd... een, een, een ietsje betere connotatie gaat krijgen. En het dat... is altijd al een beetje een scheldwoord geweest. Het was altijd een beetje een scheldwoord. En toen werd het op een gegeven moment een geuzennaam onderling, zeg maar. Dat zie je wel vaker met, met uh, nare bewoordingen voor bevolkingsgroepen. Dat ze onderling dat gaan gebruiken als een, als een positief iets, zeg maar. Um, en zo ook was dat bij de nerds. Maar ik wil gewoon dat kinderen zien dat het oké okay is om slim te zijn. en Om hard te werken en om, uh, ja, om gewoon bezig te zijn met, met dingen die wat moeilijker zijn dan, uh, dan gemiddeld. En wie volg je zelf op Twitter? Wat zijn nou echt interessante wetenschappers waarvan je zegt... Nou, die zou je eens kunnen volgen wanneer je geïnteresseerd bent in wetenschap of in natuurkunde? Ja, de wetenschappers die, die zijn zelf altijd nog een beetje, beetje huiverig. Dat begint nu heel erg langzaam en zeker te komen. Het is wel grappig om te zien dat, dat um, wetenschappelijke uh, tweets... dat dat wel wat meer aan het gebeuren is. En je moet ook gewoon goed nadenken over um, wetenschappers in en lastig samen te vatten. Omdat het vaak nuances heeft en dat soort dingen. Om in 140 karakters samen te vatten. Um, dus je ziet nu voornamelijk dat de wetenschapsjournalisten... die zijn heel erg actief en dat is, dat is hartstikke leuk. En Bijvoorbeeld uh, um, uh, Amerikanen zoals een, een Ed Young die ze, die ze heel erg... Goed. Govert Schilling, Marike Baan, Elmar Veerman, de tweets van, van Wetenschap 24. Wat ik zelf het meest interessante vond, was dat in de tijd van Fukushima, toen de kerncentrale bezig was met al die ellende, toen heb ik iemand gev gevonden die zelf een kernwetenschapper was in Japan. En het leuke is dat je dan dus echt gewoon de dingen krijgt direct uit Japan. En zonder filtering en media en dat soort dingen. Dus je kan met Twitter kan je heel direct hele gave dingen vinden. Nou, probeer jij natuurlijk weten. ...wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek. En welke websites zijn daar goed in, vind jij? Um, nou ja, ik denk in, in Nederland als je wat, wat dieper erop in wil gaan... Dan, um, uh, dat, je, ...dat je dan inderdaad bij Wetenschap 24 dat dat wel een hele goede is. Um, Scientias is ook wel een, uh, een goede voor, uh, voor wetenschapsnieuwtjes... Maar um, ik, ja, ik zelf kijk voornamelijk voor, voor mijn eigen dingen op, op de, de Amerikaanse ook. Omdat je wat, wat vaak wat dichter bij de bron staat. Omdat heel veel natuurlijk uit uh, Amerikaanse talende uh, landen komt. Um, maar in het geval van de deeltjesfysica, uh, er zijn er een aantal uh, hele ja, beste blogs over uh, de Higgs en dat soort dingen. Dat is uh, Quantum Diaries, uh, de, het dagboek, het quantum dagboek, zeg maar, maar dan in het Engels. Ja, dat, dat is gewoon, uh, er zijn mensen die echt dingen proberen uit te leggen uh, op een fenomenaal niveau. Dat is leuk om te zien. En als het nou niet gaat over wetenschap of over Higgs-deeltjes of over uh, twitteren met de andere wetenschapsjournalisten, welke sites bezoek je dan? Ik uh, bezoek al een jaar of twee, die Ninegag. Dat is een, uh, een, een website waar gewoon allerlei melige plaatjes voorbij komen. En dat, uh, ja, daar, die, daar ga ik altijd naartoe. XKCD is een, een heel erg leuke uh, nerdcomic. Um, ik hou wel van de deel wordt. Uh, gewoon een beetje de stripjes. En verder ja, wat, wat, wat koppensnellen van kranten en uh, dergelijke. En heel veel Twitter. En ben je ook een YouTube-kijker? Nou ja, een van de, van de vetste filmpjes, vind ik ongeveer op YouTube... is dat um, uh, het is oorspronkelijk een Nederlands idee geweest... en dat heette Powers of Ten. En dat is bedacht door uh, Kees Boeken. En um, die had een, een boek gemaakt als lesmethode... en dan zag je elk plaatje zag je tien keer uitvergroot of ingezoomd. En zeker maak je dan dus een reis door de kosmos in, in grootte. Dus eerst zie je dan op dat plaatje tien meter, dan honderd meter... dan duizend meter, dan tienduizend meter. Steeds, steeds groter totdat je tot het einde van het universum komt. En daar is op een gegeven moment in de jaren zeventig een van gemaakt, uh, Powers of Ten, door de uh, Eames Brothers. En uh, tegenwoordig is daar een hele mooie remake van... met de stem van Morgan Freeman. Op het moment dat die man praat, is het sowieso ook al gewoon goed. Dus, dus die vertelt dan wat er gebeurt. En dat is gewoon op een, een hele mooie manier gemaakt. En dat vind ik altijd fijn en heel rustgevend om naar te kijken. De crowd is 10 times wider, 10 meters across. Larger by one power of 10. over de power of 10. En wilt u deze video zien of andere besproken links terugvinden. Kijk dan even op de onder het kopje tijdgeest. De gids .fm. Flexcontracten, payrollers, uitzendkrachten en ZZP'ers moeten volgens de FNV onder een CAO vallen voor tijdelijke contracten. Dit om misstanden tegen te gaan. Maar hoe wenselijk is dat? Aangeschoven is Mariette Partijn van FNV Bondgenoten. En in Den Haag zit Ton Schoenmakers, hij is Hoofd Sociale Zaken, VNO NCW en MKB. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Patijn, als ik denk aan flexwerkers, dan gaan mijn eerste gedachten uit naar een ZZP'er. Is dat een flexwerker? Uh, nou ja, de, de, de definitie van flexwerkers bestaat eigenlijk niet. Hè. Het is een soort, soort containerbegrip geworden. Uh, wij zeggen dat er eigenlijk twee groepen zijn. Dat zijn mensen die ervoor kiezen om een flexibel contract te hebben. En het zijn de mensen die het gevoel hebben... dat ze met hun flexibele contract een onzeker contract krijgen. Dus meestal als we het over ZZP'ers hebben... dan zijn het mensen die ervoor kiezen om een flexibel contract te hebben? Uh, een deel van de ZZP'ers kiest ervoor. En wij zijn ervan overtuigd dat een behoorlijk deel... een steeds groter worden deel gedwongen ZZP'ers. En daar heeft u het over, over de gedwongen ZZP'ers. Ook die groep, ja. Over de gedwongen flexwerkers. Want dat zijn het eigenlijk. Ja, feitelijk wel. Ja, waarom maakt u zich erover zorgen dan? Uh, nou, het grootste probleem is dat uh, uh, mensen eigenlijk helemaal niet meer weten wat voor soort contract ze hadden. Vroeger had je Eigenlijk heel duidelijk, je had een vaste dienstverband, je had het tijdelijk dienstverband, je had uitzendkrachten en je had uh, zzp'ers, echte zzp'ers. En tegenwoordig komen daar allemaal nieuwe vormen bij, zoals payrollen en contracting en overeenkomsten van opdracht en bemiddelen van zzp'ers, terwijl mensen dachten dat ze als uitzendkracht aan het werk gingen. Het is gewoon compleet diffuus geheel geworden, waar niemand meer weet wat zijn rechten zijn. En wat doet een payroller bijvoorbeeld? Een payroller is eigenlijk een gewone medewerker die aangenomen wordt door de werkgever, de echte werkgever, dus die het werk ook geeft. Alleen hij komt uiteindelijk juridisch in dienst, en dus alleen maar administratief in dienst, bij het payrollbedrijf. Waardoor bijvoorbeeld pensioenregelingen en bepaalde ontslagregels af, uh, ontdoken worden. En het payrollbedrijf zorgt dan voor de administratie? Zorgt voor de administratie. En voor de uitbetaling? En voor het ontslag, als het nodig is. Want ze zijn bij die payrollbedrijven in dienst. En moet ik dan denken aan mensen die werkzaam zijn... bijvoorbeeld uh, bij een postbedrijf of voor een postbedrijf pakketjes bezorgen? Nee, payroll gebeurt eigenlijk uh, voor, veel bij, uh, in het onderwijs en bij de overheid. En daarnaast in de horeca. Uh, uh, nou ja, dus, dus, dus, dus ja. wel wat hoger opgeleid ook. En uh, mensen die voor zo'n postbedrijf inderdaad rondrijden... om uh, op tijd pakketjes te bezorgen, wat zijn dat dan voor mensen? Ja, dat zijn mensen met overeenkomst van opdrachten. Dat zijn een soort schijn-ZZP'ers. En mensen die in de bouw weer opnieuw worden ingehuurd? Uh, ja, die worden soms via uitzendbureaus bemiddeld. Met, nou, met, maar worden dan uh, geadviseerd om het gebruik te maken van een ZZP-constructie. Kortom, een weerbaar aan constructies? Absoluut. Meneer Schoenmaker, snapt u de zorgen van mevrouw Patijn? Nou, de mensen moeten in ieder geval weten... dat, uh, we hebben de cijfers nog eens uh, kort geleden op een rijtje gezet... dat 91 procent van de werkende beroepsbevolking gewoon in wat wij noemen een stabiele arbeidsrelatie zit. Dus goed, dan praten we over die andere 9% dan? Nou, in die andere 9% zitten heel veel mensen... die uh, door een flexibel contract de kans krijgen om van tijd tot tijd te werken. En als ze die kans niet zouden hebben, zouden ze permanent langs de kant staan. Dus die mensen moeten blij zijn? Dat is voor een uh, flink aantal van die mensen een oplossing en niet het probleem. Zoals de FNV soms wil uh, laten geloven. En verder is het heel belangrijk dat uh, inderdaad bedrijven natuurlijk ook behoefte hebben aan mensen die uh, uh, flexibel uh, zijn. En dat er inderdaad op dat gebied uh, uh, wel wat ontwikkelingen zijn. En we moeten denk ik, uh, goed met elkaar in de gaten houden... waar de echte problemen zitten en waar ze niet zitten. U en, zegt, er zijn inderdaad wel wat ontwikkelingen. Wat bedoelt u met dit soort vragen? Nou, iedereen, iedereen weet dat het aantal ZZP'ers flink is uh, toegenomen. Uh, echt heel uh, flink is toegenomen in de afgelopen jaren. En uh, daar zijn ook zzp'ers bij die soms uh, bijvoorbeeld voor bedrijfstakken een probleem zijn. Omdat ze uh, gewoon werken in die sector, maar uh, niet vallen onder de cao van die sector. En niet meebetalen aan fondsen en aan pensioenregelingen in die sector. En je moet goed in de gaten houden of daarmee uh, sectorregelingen natuurlijk niet in de problemen komen, dat is zo'n onderwerp. We dus eigenlijk ook dat, dat weerwaar aan systemen... die er bestaan op dit punt, die flexwerkers, die payrollers, noem maar op... Nou ja, er zijn heel veel verschillende vormen nodig om aan de behoeften van bedrijven te voldoen. En ook aan de behoeften van uh, mensen persoonlijk te voldoen. Want het is uh, een feit dat heel veel mensen zelf het heel plezierig vinden om ZZB'er te zijn. En uh, wij, wij vinden het in principe ook gewoon ondernemers die bijvoorbeeld ook profiteren van de fiscale voordelen van het ondernemerschap. Mevrouw Partijn, u hoort het. De flexwerken, de payrollen, die moet blij zijn. Ja, ik denk ik dat denk op één punt de ZZ, een deel van de ZZP'ers best blij is. Die maken een bewuste keuze. Maar het gaat over die hele grote groep mensen die onzekere contracten hebben. Die komen hebben. nu tenminste aan het werk, zegt meneer Schoenmakers. Ja, omdat ze zo'n grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wij hadden afgelopen zondag een hoorzitting van flexwerkers die hun verhaal vertelden. En een van de mensen zei... Ik heb universitaire opleiding gedaan, ik heb een postdoctorale opleiding gedaan. En de minister Kampen vertelt mij dat ik uit de randen van de arbeidsmarkt getrokken ben op deze manier. En dat daar deze constructie voor nodig is. Je vraagt je af waar, je, waar dan over gesproken wordt. Er is een groep die moeilijk op de arbeidsmarkt komt. Maar ook die mensen willen uiteindelijk perspectief. En dat krijgen ze niet met deze contracten. En wat verdienen die mensen? Eh, nou ja, als je naar mensen kijkt met overeenkomst van opdracht... maar ik denk dat de heer Schoenmakers daarmee me eens in de postmarkt... dat gaat echt helemaal fout. Daar was een mevrouw die vertelde dat ze soms 2,35 euro per uur verdient... Um, omdat ze zelf de post eerst moet sorteren in eigen tijd. en Dat, soort dat is zaken, onder het minimum dus? Dat is absoluut onder het minimum. En de Schoenmakers, dat kan euro. Ik vind niet dat uh, deze constructies gebruikt moeten worden om uh, nette arbeidsvoorwaarden te ontduiken of het minimumloon te ontduiken. Dus op dat dit punt bent u het eens met mij. Absoluut. Mee. Maar we moeten natuurlijk wel uh, zien uh, de, de echte problemen te vinden waar ze ook uh, echt zitten. Maar dit is een en... probleem dus, dat constateren we nu. Als, als dat voorkomt, eh, vinden wij dat zeker een probleem. Dat vinden we ook als ondernemers een probleem. Want het is natuurlijk voor ondernemers ook een vorm van oneerlijke concurrentie. Dus daar hebben we helemaal geen behoefte aan. En wij willen op zichzelf heel graag eh, samen met de FNV ook dit soort problemen aanpakken. En dat gebeurt in veel sectoren ook. Dus daar, eh, mevrouw Partijn heeft één heel belangrijke opmerking gemaakt. En ik denk dat daar echt de kern van de zaak zit. Heel veel mensen met uh, zo'n contract waarvan je echt zegt... ja, dat, dat is een, een, een marginaal contract... Uh, zijn helemaal geen universitair opgeleide mensen... maar zijn mensen met helemaal geen opleiding... of in ieder geval een hele slechte startkwalificatie... zoals dat dan uh, officieel heet... En uh, wij moeten dus dan niet ja. uh, in, in dat contract het probleem zien... Maar, we maar moeten, de problemen zijn veel breder. Ja. We moeten het probleem dus zien in de opleiding die mensen hebben. En uh, ja, het, is het is heel belangrijk dat, we, dat de we de, de problemen dus duidelijk. echt aanpakken... Maar het probleem ligt veel breder. Het probleem ligt in de gezondheidszorg... waar mensen met thuiszorgopleidingen... Uh, helemaal geschikt met HBO- en BO-opleidingen... aan de slag gaan op oproepcontracten. Waarbij ze niet betaald krijgen voor de reizuren die ze moeten maken... zodat ze inderdaad concurreren met hun collega's met een vast contract. Het gaat over mensen met perolcontracten die hoog opgeleid zijn... en die erachter komen dat ze als eerste eruit gaan... op het moment dat ze na zeven jaar ergens gewerkt hebben. En het gaat over mensen met uitzendcontracten die deugdelijk werk doen... die gewoon chauffeursdiploma's hebben gehaald... Maar die ook op een normale manier in dienst kunnen treden bij die werkgevers die dat werk bieden, alleen die niet bereid zijn... een normale prijs voor arbeid te betalen. Maar bedrijven hebben er behoefte aan, hoorde ik meneer Schoenmakers zeggen. Nou ja, als het over flexibiliteit gaat, dan kun je je daar nog wat bij voorstellen. Maar het gaat nu puur om het concurreren op arbeidsvoorwaarden. En dat is niet de manier waarop we volgens mij in Nederland... onze arbeidsmarkt willen inrichten. Dat zouden we toch niet moeten doen, meneer Schoenmakers, toch? Nee, maar volgens mij gebeurt dat ook heel weinig. Kijk, eh, om het voorbeeld van payrolling te noemen de PO en ook het uitzendarbeid bijvoorbeeld... daar zijn afspraken gemaakt, notabene met vakbonden... dat daar de arbeidsvoorwaarden van het inlenende bedrijf zullen gelden. Waarom worden die dan niet nageleefd, mevrouw Partijn? Nou, het grote probleem was dat we die afspraken gemaakt hebben... die hebben we nu weer opgezegd, omdat ze zich er niet aan hielden... omdat er een constructie bedacht was om die afspraken weer te ontduiken. Wat gebeurt dus, meneer Schoemakers? Waar dat gebeurt, moet dat aangepakt worden. En, uh, gaat er u er zijn... zelf ook actie op uh, ondernemen dan? Ja, zeker. Maar er zijn, natuurlijk, ik zei al... voor veel ondernemers betekenen praktijken uh, van ontduiking en zo... betekenen gewoon oneerlijke concurrentie. En uh, onze branches hebben totaal geen behoefte aan, aan dat soort praktijken. Ja, die... Want het, want het, uh, het, het schaadt hun eigen, uh, hun, hun eigen positie. En daar hebben ze echt geen behoefte aan. Dus ja. dat, maar het, waar het om gaat, is dat je uh, geen uh, uh, mythe maakt in Nederland dat uh, opeens niemand meer een vast contract heeft en aan en, en, en, en een draadje bungelt voortdurend. Maar wat, wat ik dat... interessant vind, meneer Koenmaak, is wat ja? u zei. Uh, hoe gaat u optreden? Want u zegt, nou, dat willen wij ook niet. Nou, hoe... weet u, de payroll is een heel mooi voorbeeld. Hoe gaat uh, wat... u daar tegen optreden ha... op het moment dat de concurrentievervalsing plaatsvindt? Nou, wij hadden, wij hadden dus een... een uh, nee, een, gewoon uh, concreet. Ja, als u me de ja, ja. tijd geeft om dat. We hebben bijvoorbeeld in de uitzendsector iets wat je een CAO-politie zou kunnen noemen, die echt controleert of uh, arbeidsvoorwaarden wa worden nageleefd, uh, zoals dat ook hoort. We ja, dus op zich is dat prima. We, hebben ja, dat een, is, uh, dat we is... hadden een cao voor de payrollsector... waar de goede payrollbedrijven, die het echt netjes willen doen... met de bonden samen, de, deze praktijken wilden aanpakken. Mag ik Alleen de jammer de dat de FNV daar dan van wegloopt. Ja. Nou, daar was een hele goede reden voor. Want op het moment dat diezelfde zogenaamd fatsoenlijke payrollbedrijven... besluiten om uh, uh, bij aanbestedingen payroll uh, aan te bieden... als de, de nette regels aan te bieden, maar ook de, an de, de andere regels aan te bieden... Ja, dan kunnen wij daar niet meer tegenop. Dan is het voor ons dweilen met de kraan open. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we afspraken gaan maken... ook met jullie Zeker. als werkgevers, om te zorgen dat dit soort uitwassen niet meer voorkomen... en dat ook de arbeidsmarkt weer een beetje minder onzeker wordt. Deze uitzendkracht constateert dat er een eind is gekomen aan deze discussie. De heer Schoenmakers, hartelijk dank, <lacht> hoofd sociale zaken, WNO... NCW Graag en MKB en Mariette Partijn namens FNV-bondgenoten. Graag gedaan. Zomaar een paar programma's die de moeite waard kunnen zijn op televisie vanavond. Talkland, een documentaire over Joe McCarthy. Dat is een Amerikaanse senator. Die was in de jaren 50 de schrik van elke vermeende communist. Hij trok meedogenloos te strijden tegen door hem verdachte politici, kunstenaars en schrijvers. Vele verraden elkaar om hun eigen, te kunnen, uh, eigen, eigen huid te kunnen redden. Vanavond op Canvas om kwart voor tien. En houdt u van mode en bent u rond de 50? Jurgen, dan kunt u het redden close-up. Dat gaat vanavond over de moderevolutie in de jaren 60 en 70. Mode-illustrator Madeleine Sisto was daarbij. Legde de ontwikkelingen vast in tekeningen. Het zijn geestige tekeningen. Naar het schijnt en is allemaal te zien om vijf voor elf op Nederland 2. Jurgen van den Berg is inmiddels binnengetreden met een hele tas vol, met oh. nog inhoud van lunch. Nog één nachtvosje, Felix. En, en dan, dan? Ja, nou, een ja. Nee, dat is gewoon één kikketje. Oké. Okay. Uh, we bellen even met Rudolf Bisschop van de SGP, die heeft vragen gesteld over een aantal tv-programma's. En de stelling in Stand.nl, GroenLinks, heeft nog Steeds Bestaan, zegt We gaan erover praten met Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Heel benieuwd, van meteen in de Surf naar de gids.fm. Tot morgen maar weer. Da.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 Illustrator Madalena Sisto legde de moderevolutie in het Italië van de jaren 60 en 70 vast in haar grappige en flamboyante tekeningen. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close Up. Mad. A world of fashion. In een brandwondencentrum is bijna 1 op de 3 patiëntjes jonger dan 4 jaar. Kleine kinderen hebben een dunne huid. Het risico op brandwonden is daarmee groot.